6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. De Tweede Kamer wil ex-top SNS aansprakelijk stellen. Het parlement Frankrijk stemt in met homohuwelijk. En Spaanse premier Rajoy ontkent aannemen zwart geld. Het weer. Vanavond nog kans op een paar buien... maar vannacht wordt het grotendeels droog bij minimaal rond het vriespunt. Morgen begint de dag droog met wat zon... maar al snel raakt het bewolkt en volgt er vanuit het westen regen. En mogelijk valt in het oosten nog wat natte sneeuw... en de temperatuur stijgt naar 5 à 6 graden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil geld terughalen bij ex-topbestuurders van de SNS-Bank. Het kabinet moet alles op alles zetten om uit te zoeken of zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het financiële debakel, zeggen PvdA, CDA, D66 en SP. Regeringspartij PvdA vindt bovendien dat ex-SNS-topman Sjoerd van Keulen zijn huidige baan moet neerleggen. Van Keulen is nu topman van de lobbyclub Holland Financial Center en volgens Henk Nijboer van de PvdA is dat ongewenst. Onder leiding van de heer Van Keulen is dit gebeurd. Hè. Er zijn, uh, uh, ja, het is eigenlijk roekeloos beleid gevoerd. En die voert nu Holland Financial Center aan. Dat, dat, dat, de, het, de club die Nederland uh, weer financieel gezond uh, moet maken of daaraan bijdragen. En dat vind ik eigenlijk onacceptabel. Moet hij daar weg? Ja, ik vind dat hij daar weg moet. Ik vind dat hij moet opstappen. We kunnen niet iemand die het spaargeld van allemaal mensen met roekeloos uh, beleid in gevaar heeft gebracht... aan de top hebben uh, van deze, de, deze stichting. En uh, ja, het zou wijs zijn om terug te treden. En als hij dat niet wil doen, dan zou ik het aan de minister vragen om daarop aan te dringen. Nu zegt het CDA, ja, we, we, we leiden schade. Uh, de minister-president zegt, er is sprake van mismanagement. Moet je dan niet proberen dat belastinggeld op een of andere manier terug te halen... bij degene die er verantwoordelijk voor zijn, al was het maar voor een deel? Ja, er is Door grootheidszwaan is hier uh, spaargeld verloren gegaan. Echt mismanagement. En ik vind dat alles wat juridisch mogelijk is moet worden gedaan... Uh, om uh, zoveel mogelijk geld terug te halen. Maar dat zou geen gemakkelijke klus worden, ben ik bang. Niet gemakkelijk, maar wel nodig... vindt dus een meerderheid in de Tweede Kamer... van PvdA, CDA, D66 en SP. En over de haalbaarheid van die plannen van de Kamer... praten we verder met Jan Maarten Slachter... directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters. Goedenavond, meneer Slachter. Goedenavond. Ja, meerderheid van de Kamer wil dus dat de regering bekijkt of de voormalige SNS-top aansprakelijk gesteld kan worden. Daar bent u vast blij mee. Uh, daar, daar werken we graag, uh, graag aan mee. Dat is natuurlijk bij uitstek uh, waar wij uh, uitgebreide uitbreid, ervaring mee hebben opgedaan. In, bijvoorbeeld in de zaak uh, Fortis. Uh, het eerste wat, uh, wat moet gebeuren is dat een enquêteprocedure wordt gevoerd bij, uh, uh, bij de ondernemingskamer in Amsterdam. Uh, daar kan worden vastgesteld wat er precies is gebeurd, wie, uh, wie precies verantwoordelijk is geweest voor, uh, voor, voor het mismanagement en of er inderdaad sprake is geweest van wanbeleid. Op basis daarvan kunnen vervolgens uh, claims worden, uh, worden ingediend. Uh, dus dus er is een route. Ja, wie begint dan zo'n enquêteprocedure? Nou, een, uh, een aandeelhouder kan dat, kan dat doen en op dit moment is er maar één aandeelhouder uh, van SNS Real, en dat is de staat. Ja. Uh, dus die zou, dat, uh, die zou dat moeten doen. We werken daar graag, uh, graag met ze aan mee, omdat we ook wel zien dat er ook andere uh, partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Onder meer door de, door de voormalige aandeelhouders die wij vertegenwoordigen. Ja, hoe groot is de kans dat beleggers hun geld terugkrijgen? Dat is niet, niet uit te drukken in, in een percentage. Maar als het werkelijk zo is dat er door uh, wanbeleid uh, schade uh, is, uh, is geleden... Als, uh, het is, als het inderdaad zo is dat bestuurders daar uh, aansprakelijk voor, uh, voor zijn... Dan kan, daar, dan kan er nog wat geld uitkomen. Ja, je kan ook zeggen, dit is nou eenmaal het risico van beleggen. Dat kun je altijd zeggen. Uh, maar dat veronderstelt ook dat, uh, dat er volgens de regels wordt gewerkt. Dat er bijvoorbeeld altijd uh, voldoende transparantie is geweest over wat er gebeurde binnen het bedrijf. Uh, daar kun je vraagtekens bij, uh, bij stellen. Uh, en mensen moeten natuurlijk wel volgens de regels werken. Ja, vandaag zei voormalig directeur Lex Hoogduin van de Nederlandse Bank dat de interventiewet niet toereikend is. Hè? Want anders was er wel eerder ingegrepen. Heeft die wet inderdaad gefaald, vindt u? Dat, is, dat, dat kan ik op dit moment zeker, zeker zo niet, uh, niet zeggen. Uh, het is de eerste keer dat die wet wordt toegepast. Uh, die moet ook inderdaad worden getoetst uh, bij, uh, bij de rechter. Uh, daar zijn we ook mee bezig. Onze advocaten werkt op dit moment aan uh, de manieren waarop we dat kunnen doen. Uh, het is nu te vroeg om te zeggen dat het heeft gefaald. Goed, dank u wel. Jan Maarten Slachter, voorzitter van de Vereniging voor Effectenbezitters. Het Franse parlement is akkoord gegaan met de legalisering van het homohuwelijk. Een grote meerderheid van de parlementariërs stemden vanmiddag voor. De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht... heeft de afgelopen maanden tot veel discussie en massale protesten geleid. Toch komt de uitslag van de stemming niet als een verrassing. De Socialistische Partij van president Hollande... heeft een ruime meerderheid in het parlement. En volgens opiniepeilingen steunt bijna 60 procent van de Fransen het homohuwelijk. In Amsterdam houden ongeveer 100 medewerkers en een aantal sympathisanten... het verpleeghuis, het sarfati bezet. Ze willen een gesprek met de directie over een bedrag van 3,5 miljoen euro... dat de zorginstelling ieder jaar krijgt van de overheid. Volgens het personeel is dat geld bedoeld om extra handen aan het bed te krijgen... maar zien ze dat niet terug? De vakbond Abfacabo FNV, die de actie steunt... zegt dat het geld nu wordt ingezet voor het ontwikkelen van beleid... extra coördinatoren en roosterplanners. De raad van bestuur van het servati weerspreekt dat... en zegt dat het geld is besteed volgens de richtlijnen van het ministerie. Volgens het bestuur heeft de vakbond een verkeerd beeld van de situatie. Het servati draait tijdens de bezetting gewoon door... en volgende week is er weer een actiedag. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Voor het eerst in weken heeft de Spaanse premier Rajoy... inhoudelijk gereageerd op de beschuldigingen van corruptie. Donderdag dook ook zijn naam op in het corruptieschandaal dat de Spanjaarden al een paar weken bezighoudt. De oud-penningmeester van de centrumrechtse Partido Popular zou jarenlang een schaduwboekhouding hebben bijgehouden en partijleden bonus hebben uitgedeeld. En ook Rajoy zou duizenden euro's hebben ontvangen. Maar die was er vandaag duidelijk over. No voy a necesitar más de dos palabras. Es falso. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido. Ik heb niet veel woorden nodig, zegt hij. Het is onzin en hij heeft nooit zwart geld aangenomen, al dus de Spaanse premier. Er werd uitgekeken naar een persoonlijke reactie. Rajoy staat bijna nooit persoonlijk te persten woord. En ook deze keer bleef het alleen bij een verklaring tot onvrede van veel journalisten. Een journaliste van 20 Minutos, dat is een gratis krant, deelt plakband uit... zodat mensen dat op de mond kunnen plakken... Het is een symbolische actie om te laten zien na al deze dagen van groot nieuws... dat we niet eens vragen mogen stellen. De journalisten zitten in de perszaal. De premier gaat zelf in een andere ruimte de verklaring afgeven. Journalisten mogen dus geen vragen stellen na afloop. sombra sombra de Spaanse krant El Pais kwam van de week met afbeeldingen van de zwarte boekhouding. Daarin werd de naam van Mariano Rajoy genoemd. Carlos Couwe is journalist bij de krant. Als nou blijkt dat hij toch zwart geld heeft aangenomen, kan hij dan wat anders doen dan aftreden? Het probleem is dat que hij absolutamente. Y lo cierto is es que no is ninguna manera de manier los cobró. Het probleem is, we kunnen niet echt bewijzen dat hij het zwarte geld heeft aangenomen. Het is ...ons moeilijk om achter de waarheid te komen. Die weet alleen premier Rajoy. En die blijft volhouden dat het allemaal niet waar is. De premier heeft voor nu zijn zegje gedaan. Hij zegt dat zijn partij eerlijk is, dat hij eerlijk is. Maandag worden op de website van de regering zijn declaraties openbaar gemaakt. Maar of de mensen op de straat er genoegen meenemen. Cada otra. cada Wat we zien is corruptie op corruptie. Telkens weer nieuwe zaken. We zouden hier, net als in de Franse Revolutie, een guillotine op de straat moeten zetten. En dan. Gewoon van alle politici hun hoofd moeten afhakken. Een verslag van correspondent Jessica van Spingen. En terwijl in Frankrijk het homohuwelijk werd gelegaliseerd... was de Franse president Hollande in Mali. Hij is als held en bevrijder verwelkomd in Timbuktu... de stad in Mali die de Fransen hebben heroverd op moslimrebellen. Bewoners waren massaal op de been om Hollande toe te juichen. Ze zwaaiden met Franse en Malinese vlaggen... en boden hem cadeaus aan als dank voor de bevrijding. De Franse president kreeg onder meer een kameel. Hollande brengt samen met zijn ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie... een eendaags bezoek aan Mali om de Franse militairen te bedanken voor hun werk. Oud-Europarlementariër Herman Verbeek is gisteren overleden. Hij is 76 jaar geworden. Verbeek was priester in Groningen en later politicus. Hij was voorzitter van de voormalige politieke partij PPR. En tussen 1984 en 1994 lid van het Europees Parlement. Verbeek was voorzitter van de progressieve partij PPR... die later is opgegaan in GroenLinks. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt de medische zorg... in de zes detentie- en uitzetcentra. In die centra gaat gemiddeld eens per jaar iemand dood door zelfmoord. Vorige maand maakte de rust Dolmatov een eind aan zijn leven in zo'n centrum... maar volgens de inspectie is dat niet de aanleg aanleiding voor het onderzoek. In de centra worden jaarlijks zo'n 6.000 mensen opgesloten... en daarnaast worden jaarlijks tientallen asielzoekers met problemen opgesloten... in psychiatrische afdelingen van gewone gevangenissen. Directeur van MC International, Eduard Narzaski, vraagt zich af of de centra waar afgewezen asielzoekers worden opgesloten geen schending zijn voor de mensenrechten. Ze worden niet opgesloten omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar alleen omdat ze weg moeten. En dat staat op gespannen voet met mensenrechten, want je berooft iemand van zijn vrijheid en niet omdat hij een strafbaar feit heeft gepleegd. Ook de Nationale Ombudsman maakt zich ernstig zorgen over de behandeling van afgewezen asielzoekers in detentiecentra. Lowlands 2013 is in recordtijd uitverkocht. Om 11 uur begon de voorverkoop voor Lowlands... en zoals elk jaar was er een stormloop op de kaarten... voor het driedaagse festival in Biddinghuizen. In anderhalf uur waren ze weg. Vorig jaar waren de 55.000 kaarten binnen twee uur uitverkocht. Gisteren werden de eerste ex bekendgemaakt... Slayer, Alabama Shakes en de Lumineers. Lowlands is dit jaar op 16, 17 en 18 augustus. Sport. De wereldkampioenschappen veldrijden in Louisville worden gedomineerd door de Nederlanders. Zowel bij de junioren als bij de vrouwen was het Oranje boven. Gio Lippens. Als je toch een argeloze Amerikaanse veldrijfsupporter bent en je kijkt naar dit WK. dan denk je na twee races dat de top in het veldrijden altijd in het oranje rijdt. Want bij de junioren won Mathieu van der Poel, inderdaad... de zoon van Adrie van der Poel, met overmacht zijn wedstrijd. En bij de vrouwen was het al niet anders. Marianne Vos, wie anders? Ze domineerde het WK van start tot finish. Reed al weg na een halve ronde en bleef weg. Had een voorsprong op de finish van 1 minuut en 35 seconden... op de nummer 2, Katie Compton. De Amerikaanse favoriete die hier haar kans had moeten grijpen. Teleurgesteld was dat ze als tweede... over de Streep kwam, maar het was niet anders. Zij had een slechte start en toen was Vos al gevlogen. Sanne van Pasen, de andere Nederlandse, lang in de race voor een medaille, moest uiteindelijk toch te veel toegeven en eindigde als vijfde. Want achter Catherine Compton werd de Française Chanel derde op het WK voor de vrouwen. Voor Vos is het alweer de zesde wereldtitel in het veld bij de vrouwen. Ze is oppermachtig. Hoe lang gaat dat nog duren? Kiki Bertens is er niet in geslaagd de finale te bereiken... van het tennistoernooi in Parijs. Tegen de als eerste geplaatste Sara Errani... moest ze al in de eerste set opgeven vanwege een rugblessure. De Italiaanse stond toen al met 5-0 voor. Simon Schouten heeft onder barre omstandigheden... op de Oostenrijkse Weissensee de alternatieve Alstede-tocht gewonnen... in de race over 200 kilometer. En zijn ploeggenoot Frank Vreugdenheel als tweede. En bij de beide vrouwen was Erna Last kijkende vechten de beste. Wielrenner Fabian Cancellara is niet van plan komende zomer de Ronde van Frankrijk te rijden. Bij de toerstart op het eiland Corsica is geen proloog of tijdrit ingepland, is de verklaring van de Zwitser, waardoor hij voor zichzelf geen kansen ziet om de gele trui te veroveren. Het ja. is dus verkeer bij de ANWB John Salka. Met de, de a 13 richting Rotterdam, daar staat tussen Delft-Zuid en Knopend-Klein-Polderplein 4 kilometer. Bij Knopend-Klein-Polderplein is een auto stilgevallen en die blokkeert daar de rijstok. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer wil onderzocht hebben of de ex-top van SNS aansprakelijk gesteld kan worden. Het Franse parlement heeft ingestemd met het homohuwelijk. En de Spaanse premier Rajoy ontkent het aannemen van zwart geld. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov van de NTR.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, wel Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Vorig jaar hebben we in Nederland meer dan 4 miljard uitgegeven aan geestelijke gezondheidszorg. Het college voor zorgverzekeringen adviseert de regering... om te snijden in vergoedingen van behandelingen van psychische aandoeningen. Maar bijna de hele medische wereld denkt dat de voorgestelde maatregelen... uiteindelijk veel meer geld gaan kosten. Straks een gesprek met een van de critici... hoogleraar klinische psychologie Claudie Bokting... gespecialiseerd in depressies. En we hebben muziek van Swelter. Nederlandse vrouwen stellen het moederschap lang uit, maar zijn misschien wel de gelukkigste moeders van Europa. Want uit onderzoek blijkt juist dat Nederlandse vrouwen vaak het aantal kinderen krijgen dat ze wensen. Volgende week promoveert aan de Rijksuniversiteit van Groningen sociologe Katja Begal op een onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor het kiezen voor moederschap. Katja, um, zijn Nederlandse moeders door hun vervulde wensen echt gelukkiger dan moeders elders in Europa? Um, of ze echt gelukkiger zijn, dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik denk wel dat in Nederland inderdaad het aantal vrouwen... dat uh, het aantal kinderen krijgt dat ze ook wensen. Namelijk twee in de meeste gevallen. Oh, dat is uh, nog steeds zo. Dat is nog steeds als een hele sterke norm, noemen wij dat zelfs. Een twee kinderen norm, ja. Um, dat dat aandeel wel groot is, dus of hoog. In, in die zin zijn ze uh, hele gelukkige moeders. Ik heb dan eigenlijk ook mede of ze ook gelukkige werkers zijn. Dus um, dat... De werkende moeder heb jij eigenlijk. Ja, of, precies. Of, uh, dat, en het is natuurlijk, aan de ene kant krijg je dan het aantal kinderen dat je wilt... maar kun je dan je carrière nog wel zo uh, vormgeven als je dat misschien wenst. Daar gaan we het um, uh, uh, zo verder over hebben. Ik wil je eerst nog even aan je vragen hoe het komt dat juist in Nederland... zo weinig verschil is in het gewenste aantal en het aantal werkelijk geboren kinderen. Um, nou, ik... Ik denk dat dat wel te maken heeft dus met die vrij sterk heersende uh, norm om twee kinderen ook te willen. Dat zie je. Het aantal gewenste kinderen ligt in Nederland ongeveer bij, ik geloof, 2.1.3. 2. 2, ja. ja, ja en um, het aantal kinderen dat dan uiteindelijk wordt geboren 2. 2. is ongeveer 1.7. <laughs> en er is natuurlijk een groep vrouwen die helemaal geen kinderen krijgt. Dus als we kijken naar, dat ze, uh, kijken naar de vrouwen die wel kinderen krijgen... die komen dus echt heel erg in de buurt van wat ze ook willen. En ik denk dat dat veel te maken heeft met de mogelijkheid parttime werk... op dit moment te combineren met moederschap. Dus dat dat wel helpt in Nederland. En in andere landen, waar de afstand groter is... tussen het aantal gewenste en het aantal gekregen kinderen... is dat bijvoorbeeld een knelpunt. Het combineren van werk en zorg. Want deeltijdwerk dat, uh, is wel echt iets typisch voor Nederland... maar in andere landen heb je dat niet echt. Het is, nou, deeltijdwerk op zich is misschien niet typisch voor Nederland... maar het, de... de uh, de proportie van vrouwen die hier in deeltijd werkt, is, is dermate hoog dat dat eigenlijk echt ongekend is. In, in dat heeft geen ander land in de wereld. In Nederland werkt ongeveer 75% van de vrouwen die werkt, die werkt ook in deeltijd, dus minder dan vol tijd, 35 uur ongeveer. Um, en dat is toch iets heel erg unieks. Ja, ja dit zijn allemaal uh, gegevens niet uit jouw eigen onderzoek, maar van het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut, geloof ik, hè? deze week in de Volkskrant. Maar nu Inderdaad. over je eigen je onderzoek. Hoe komt het dat uh, hoogopgeleide vrouwen in Nederland zo lang wachten... met het krijgen van kinderen? Um, ik denk dat dat uh, deels ook, ook gewoon een, een voorkeur is... voor het uh, nog even willen genieten van het leven zonder kinderen. Dus ik, ik, ik denk dat dat niet per se alleen maar een soort probleem... als probleem hoeft te worden gezien. Um, en... Ik denk dat dat eigenlijk ook heel simpel de reden is. Dus vrouwen willen eerst studeren. Ze uh -huh. willen een, een baan vinden die bij hun, uh, bij hun bij een studie past. Die een goede, goed begin is van hun carrière. En tot die tijd ben je toch opeens dan dertig. Ja, want hoe oud uh, is de Nederlands hoogopgeleide vrouw? Voordat ze, gemiddeld, hè, voordat ze aan kinderen beginnen? Uh, zij is toch bo net boven de dertig. Net boven ja. de dertig? Ja. En de lage opgeleide vrouwen zijn dus net iets jonger. Maar het is wel belangrijk, denk ik, om, om hierbij te zeggen dat ook de lage opgeleide vrouwen het krijgen van kinderen in de Uitstellen. laatste 30 jaar sterk hebben uitgesteld. Het, het uitstel is wel groter bij, bij hoger opgeleiden. Maar ook lage opgeleiden krijgen ja. kinderen steeds later hun eerste ik, ik vind tijd. net boven de 30 eigenlijk helemaal niet zo laat. Uh, mijn moeder was 28 toen ze begon. <laughs> en die heeft dus er een stil. heleboel gekregen ook, hè? 11. Dat is een uitschieter. Uitbeien. Nee. Maar eh, wat ik opmerkelijk vond in jouw onderzoek was dat als vrouwen in een omgeving werken met een merendeel mannen, dat ze dan langer wachten dan vrouwen die in een typische vrouwensector zorg of onderwijs werken. Hoe, hoe komt dat? Dat klopt. Dat is wel een, wij waren ook wel wij waren niet verrast door die bevinding, want dat is wel een bevinding die ook in Scandinavische landen en in Oostenrijk en in Zuid-Europese landen eerder is, is gedaan. Mm -hmm. met ongeveer, vooral, vooral wat betreft zorg en onderwijs. Ja. Wij hebben dat dan van Nederland uh, kunnen aantonen. En dus ook dat, je, dat het uitmaakt gewoon hoeveel vrouwen in je beroepsgroep werken. Um, nou, wij denken dat het deels te maken heeft met de um, arbeidsomstandigheden. Dus dat zijn vaak banen in de publieke sector... waar je uh, bijvoorbeeld recht hebt op doorbetaald uitschapsverlof. Iets wat in Nederland van de wet niet ja. is geregeld. Um, en dat is in principe ook het geval in andere landen. Ja? Nee, dus die mannen doen er eigenlijk helemaal niet zoveel toe in die omgeving. Oh, het, is zo. het zijn nee. van meer de regelingen in die sectoren... die het makkelijker maken om kinderen te krijgen op een jongere leeftijd. Wij denken dat dat zeker een rol speelt. En we denken dat er ook toch een soort selectie-effect optreedt. dat vrouwen zo'n beroep kiezen die toch ook graag zorgen, letterlijk. Dus die het, eh, graag Amai. met mensen omgaan en die dat dus... Um, nou, laten we zeggen dat dat een, iets is wat wij niet kunnen observeren. We vragen mensen niet hoe, hoe graag zorgt u en het lijkt ook leuk om dan kinderen te. Maar dat is wel een, een vermoeden okay. dat er toch ook een zelfselectie-effect is. En, en zou het ook niet een rol kunnen optrekken. spelen dat, dat als je in een mannenomgeving werkt. waar die mannen carrière maken. dat je denkt: ja, maar ik haak niet af. want anders raak ik achterop bij die mannen. Dat, dat zou uh, mede een rol kunnen spelen. Ook al is het wel zo. ja, ja dat, dat de werkomgeving. echt letterlijk de werkomgeving. Het is wel zo dat wij hebben gekeken naar beroepsgroepen. En dat op de werkvloer zouden dan natuurlijk alsnog ook wel vrouwen om je heen kunnen zijn. Hè? Dat is mijn uiteraard. uiteraard. Ja, tuurlijk. Maar ik wil het niet de mannen, ik wil de mannen niet de schuld geven. Nee, nee, nee. Het is een kwestie van schuld, maar gewoon van factoren. En die op, dat opleidingsniveau van die mannen dat schijnt er weer niet te doen hè? bij die echtparen. Dat, dat doet er verrassend weinig toe. Ook over, bij mannen zie je trouwens ook erg weinig verschillen. Ja. Het is wel zo dat als we kijken naar uiteindelijk hoeveel kinderen mannen krijgen... dat de, juist de middelbaar opgeleide mannen in Nederland... volgens het dat zijn dan CBS-gegevens, net iets minder kinderen krijgen... dan de laag- en, en de hoogopgeleide. Maar het doet er eigenlijk veel minder Middelbare dan bij is? vrouwen. Wanneer ben je middelbaar opgeleid? Ik denk dat dat de mensen zijn die een mbo-opleiding hebben... en een havo-opleiding. Oké. Okay. Ja. Um, nou, is het zo dat Europa vergrijst... Um, dus we hebben veel meer oudere uh, mensen dan uh, dat er kinderen geboren worden. Wat zouden overheden kunnen doen om ervoor te zorgen dat er meer kinderen worden geboren? Nou, dat is op zich is dat een goede vraag, maar ik, ik weet niet in zeker of we daar naar moeten streven. Op zich in Nederland <laughs> zitten we in een middelhoge hoge positie in Europa wat het aantal kinderen betreft. Ja. ja? En, um, in die zin, Maar ik denk wel, zeker in omringende landen waar dat deels niet zo is... dat de overheid echt moet zorgen dat werk en familie... voor alle beide ouders uh, op een goede manier gecombineerd kunnen worden. En dat dat toch de sleutel is en tot een hogere arbeidsparticipatie... of een, in elk geval gelijkblijvende van vrouwen, de, nadat ze moeders worden... En, um, en ook voor vaders is het belangrijk dat zij de gelegenheid hebben om echt te zorgen voor een kind. Maar hoe zou die, die overheid dat moeten doen dan? Um, nou mijn mening is dat uh, door doorbetaald ouderschapsverlof. van. Nou in Nederland hebben we een regeling van zes maanden onbetaald. Laten we zeggen de Nederlandse overheid zou daarvoor in mijn ogen kunnen kiezen om dat dan door te betalen voor allebei de ouders. En ook te zorgen dat dat dus niet van één ouder naar de ander kan worden overgedragen omdat we in, in andere landen wel zien dat dan eigenlijk in stellen... veelal de neiging bestaat om de vrouw of de moeder al het verlof te geven. Mm -hmm. Op een, klein, een heel klein gedeelte mm -hmm. na. En um, dat draagt dan weer niet bij aan een betere verdeling... van de zorg- en werktaken. Dus ik denk niet, ja, niet overtrachtelijk verlof uh, doorbetaald. Maar waar, waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Omdat dat, um, dat, dat de moeder al het verlof krijgt? Um. Nou, Ik denk dat er ook wel heel erg sterke, uh, ja, bijna normatieve overtuigingen... en dat het bij veel ouders ook een soort gevoel is... dat de moeder belangrijker is voor een kleinkind. Wat trouwens niet, zover ik dat weet, niet blijkt uit, uit onderzoek of zo. Een, een baby kan heel goed worden verzorgd door de vader. Maar er is een soort gevoel dat de moeder die zorgende rol... beter op zich kan nemen. Ik denk dat het misschien deels ook ontstaat... omdat de vrouw toch al minder verdient en vaak in veel stellen. Dus het is makkelijk dat dan de vrouw... Thuisblijft, want meestal krijg je toch niet je hele loon doorbetaald, maar een gedeelte. Mm -hmm. Dus dan is de, het verlies is kleiner. Hè? Ja. Um, en in die, op die manier ontstaat denk ik een soort zichzelf versterkend effect. En de overheid zou denk ik ook wel iets aan de kinderopvang kunnen doen? Jazeker. Want in, uh, ja. Dat is ook niet zo, uh, zo goed geregeld, hè? Eh, nou, mijn mening zou dat inderdaad uh, nou, ik, beter kunnen. Ik denk dat, dat kinderopvang moet, moet natuurlijk goed zijn, kwalitatief hoogwaardig... maar het moet ook beschikbaar zijn en betaalbaar. En eigenlijk is dat alleen in de Scandinavische landen op dit moment... op een goede manier geregeld. Maar daar krijgen ze niet meer kinderen. Daar krijgen ze wel meer kinderen. Wel? Ja. Zitten ze boven die 2.3? Nou, 2.3 is eigenlijk al. Nou, zeg maar, we hebben het dan vaak over het vervangingsniveau van een populatie. Ja. Even tegen. Dat, dat is het aantal kinderen dat een stijl gemiddeld zou moeten. of elke vrouw zou moeten krijgen, zodat de populatie gelijk blijft. He, dat er niet, uh... mm -hmm. En dat is 2.1. Ja. En in Zweden bijvoorbeeld. En zo. In Noorwegen zitten ze daar erg in de buurt. Dat is op 1.9, geloof ik. Oh. Um, je hebt altijd ook een beetje. toch migratie. Dus in die ja, zin. Ja. ja. Dus daar ah, zitten wij dan twee tiende onder. Dat daar, ook, het is de vraag ja. of wij in Nederland in principe... hoeven wij hier niet per se, denk ik, heel veel maatregelen te treffen... per se om de vruchtbaarheid te verhogen. Maar wat zouden we dan wel kunnen doen om Claudie, de leeftijd optim. wat omlaag te brengen... van hoogopgeleide vrouwen die, nou ja, uh, kinderen krijgen? Want dat, dat is eigenlijk hetgeen toch, uh, begrepen, wat u heeft onderzocht. Klopt, hoewel ik niet, um, ik heb wel gekeken naar relatief... Later of uh, vroeger? Ik heb niet zozeer ook echt berekend of dat uh, dan 31 is of 32. Maar ik, ik begrijp, je punt ook biologisch gezien... het zou natuurlijk beter of makkelijker zijn... als je net iets jonger bent, als je je eerste kind krijgt. Ik denk ook hier weer dat de combinatie van, uh, van werk en zorg echt... of een carrière en zorg dan echt de sleutel uh, moet zijn. Dus mm. ook weer goede kinderopvang, betaalbaar. Ook al voor jonge moeders. En, um, en niet... Uh, ja. Niet, niet te vaak wisselen met beleid, zodat mensen weten waar ze um, op kunnen rekenen. Met betrekking tot, tot de kinderopvang. De, ja, zeker. Zodat, ja. Ja. Maar ik denk het gaat toch ook al om het, want wat veel hoogopgeleide vrouwen doen, denk ik. Ze willen gewoon eerst dan hun universiteit of de hbo afmaken. Dan willen ze ergens een baan zien te krijgen. En van een tijdelijk contract misschien naar een vast contract. Dus dat soort dingen kosten natuurlijk tijd... Um, zou je niet op dat niveau dan veel meer uh, moeten gaan kijken of je vrouwen daarin kan faciliteren? Uh, faciliteren in het studeren, bijvoorbeeld het, het krijgen van een kind tijdens je studie? Is dat, uh... Ja, bijvoorbeeld tijdens een studie kind krijgen. Of uh, misschien eens goed naar de studiepakketten kijken... of de postdoctorale studies kijken van of het mogelijk is dat je hen faciliteert... om in die periode toch een kind te krijgen... zonder dat ze nou ja, allerlei toestanden krijgen met opleidingen. Uh, misschien met werkgevers overleggen. Of ze andere constructies kunnen bedenken waardoor vrouwen toch sneller... Uh, in die levensfase al aan een kind beginnen. Dus, uh, want nu denk ik van ja... Uh, kinderopvang, dat probleem heb je pas... op het moment dat je eigenlijk al hebt besloten dat je... Uh, maar zou daar niet van tevoren over nagedacht zijn? Doe je? Nou, ik denk dat heel veel hoogopgeleide vrouwen... eerst hun positie willen uh, zeker stellen. Hm. En het kost nou eenmaal voor een hoogopgeleide vrouw langer... Totdat ze hun studie af hebben en eventueel nog een extra ja. postdoctorale studie. En dan moeten ze nog eens ergens een baan zien te krijgen. Dus ik ja. denk dat dat soort factoren misschien wel dat, meer uh, een rol spelen. Hoe zit dat bij jou, Katja? <lacht> je, of heb je, al, heb je al kinderen? Ik heb nog geen kinderen. Ik ben wel, ik ben 30. Ik ja. ben net klaar met mijn opleiding. <lacht> ja. Want ik ga dan de statistische Statistisch, <lacht> oh, dat, eh, statistisch <lacht> ja. nou. <laughs> Inderdaad, statistisch gezien. Uh. Nee, maar even, ik, ik heb wel het idee, en dat is um, voor Nederland dan. Hè? Het is wel waar dat uh, Nederlandse vrouwen. toch ook in internationale vergelijking erg oud zijn. Of ja, erg oud. <laughs> relatief toch een. een een hoge leeftijd als een eerste kind krijgen. Maar wat we hier wel zien, is dat vervolgens ook die hoogopgeleide vrouwen een tweede kind krijgen. Dus er is geen verschil in opleidingsniveau um, in met, als je kijkt naar het krijgen van een tweede kind. En ze doen dat dan vaak zelfs sneller. Maar dat komt dus misschien omdat ze later beginnen. Dus dat, uh, dat is maar, gewoon een biologische noodzaak. Precies. Maar dat is in principe is wat dat betreft, zou je dus kunnen zeggen, er is in die zin geen vraag naar beleid, omdat het hun uiteindelijk nee. blijkbaar lukt. Um, maar ik, denk, ik, ik, zie wel, ik zie wel je punt. Dat het, zeker in het begin van je carrière zou het fijn zijn... als je de, die wens hebt, als je dat gewoon aan zou durven. Ja. En niet bang hoeft te zijn. Maar, uh, maar je loopt even je weg bij de vraag die ik je stel. Oh. Je hebt ze nog niet. Maar, <laughs> nee. maar, maar heb jij ook dit soort overwegingen? Ja, het moet wel allemaal beter geregeld worden... Want anders gaat het ten koste van mijn carrière ja. of kost het me te veel geld. Of, uh... Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ik, ik ben een jonge wetenschapper. Ik ben net klaar met mijn promotieonderzoek. En ik, ik, zou, ik, ik weet dat er mensen zijn die tijdens hun uh, promotieonderzoek. tijdens hun AJO-periode, zoals het in Nederland heet, een kind krijgen. Dat kan prima. Maar ik heb die neiging. Ik, ik vond het toch een behoorlijk intensieve tijd ook qua werk. Dus mm -hmm. ik zag dat niet gewoon niet um, passen. Maar dat is een persoonlijke overweging. En dat wou ik ook nog even zeggen. Ik heb wel het idee en dat is deels anekdotisch dat van vriendinnen en zo dat vrouwen ook dat eigenlijk nog niet willen in die fase dus dat dat studeren reizen uitgaan um, jezelf een beetje ontdekken ook ja. iets is wat zeker in Nederland heel belangrijk gevonden wordt en waar ik dus niet weet of je überhaupt beleid zou kunnen ontwerpen dat mensen overhaalt om dan al jong ouder te worden. Hmm. Claudie, heb jij kinderen? Ja, ik heb kinderen. Ik ben er ook zo één. <laughs> <laughs> ja. Ik zeg mijn eerste kind toen was, je was je. ik 32. Dus Kijk, het gaat er ja, helemaal het op. Het is ja. gemiddeld. Echt uitstekend. Goed onderzoek. Ja, ik vond dat wel een interessant punt. Van, ik, want ik hoorde u ook zeggen dat het gekoppeld is aan geluk. Hè? Dus als je het aantal kinderen mag krijgen wat je zo dan uh, bedacht had, dat, dat, dat, dan ben je gelukkig. Ik denk, nou, dan denk je, dat is wel mooi. Ik heb twee kinderen namelijk. Dus dan, nou, dan nou, ben je bij deze gelukkig. Op... Ja. <laughs> ja. Ja. Maar is dat nou, is dat inderdaad zo dat dat gekoppeld is aan geluksbevinding? Uh, ik, ik heb namelijk ooit eens gehoord dat juist uh, als je kinderen krijgt... en je ongelukkig. Ja, ja. en al helemaal als je meer dan één kind hebt... dan wordt je eigenlijk, gaat je geluksbeleving omlaag. Maar dat klikt ja. weer omhoog, geloof ik, als ze... Uh... Ik had het idee dat, dat jouw vraag meer, zeg maar, lucky mothers dan happy mothers uh, vroeg. Of niet? Heb ah, ik daar, uh, ik daar uh, uh, uh, ge toch heb okay, Toch heb ik het begrepen. Ik heb begrepen dat zij, uh, zeg maar, <laughs> hè, moeders zijn die als het ware dat alle kunnen. Maar okay. ik weet niet of zij persoonlijk ook echt een grote geluk moeder. hebben. Nou, we hadden ja, het op de redactie maar, over ja, okay. dat wij in, in onderzoeken altijd zo hoog scoren op geluk in <laughs> dat Nederland. Dat is ook waar, ja. ja. Zeker dus de misschien van, hè, is dit ja. ook wel een factor. Misschien. Ja. ja en ja... Het zou zomaar kunnen. Ik zou niet, Maar ik moet zeggen, dat is dus niet mijn uh, dat, nee, expertise. Dus ik zou... Het ja, is dus zo een, een aanname van onszelf hier. <laughs> maar, eh, no, no, nog één puntje voordat we naar de muziek gaan. Eh, economen en publicisten. meest eh, Mees die noemt Nederlandse vrouwen weinig ambitieus en lui. Hè, want die werken in deeltijdbaan. Uh, carrière maken. <laughs> maar wat vind je daarvan? Um, ik vind dat heel dubbel. Ik heb wel ook. Uh, ja, ik, ik vind wel dat in Nederland er erg, uh, deels erg makkelijk wordt gedacht over deeltijdwerk. Ook omdat het wel. Uh vrij grote consequenties heeft voor, bijvoorbeeld voor je armoederisico... als je gaat scheiden. Je kunt dan vaak niet zelf in je inkomen voorzien. Voor je uh, pensioenopbouw heeft het uh, ah, ja. hele zware gevolgen. En dat wordt soms een beetje makkelijk. Okay. Maar ik zie ook wel dat um, in, in andere landen zien we... dat de arbeidsparticipatie van vrouwen veel lager ligt. Dus dan werken ze helemaal niet. Hè. Dat zijn vooral laagopgeleide moeders... die hier misschien een kleine deeltijdbaan hebben... als de kinderen klein zijn. En als socioloog zou ik dan toch zeggen... Liever een kleine deeltijdbaan dan helemaal thuis. Mm -hmm. Maar ik denk. En, maar dat zijn niet de kinderenmoeders ja, eh, die jij bedoelt, hè? Die, nee, nee, maar, nee, nee, nee. Meest bedoeld, er moeten veel meer vrouwen aan de top komen. In de hoge posities. En als we, in, we als zij in deeltijdbanen blijven werken. dan, dan lukt dat niet. En dat neemt ze en, ja, die vrouwen kwalijk. Dat neemt ze die vrouwen kwalijk. En dat vond ik altijd. Uh, vond ik wel een boeiende gedachte. Ja, dat vind, of een, een interessante gedachte. Dat dat dan de schuld van de vrouwen is. Ik. ik ik zou dat zo niet durven onderschrijven, maar ik zie wel... zeker, ik wil hier geen land spreken voor deeltijdwerk. Ik zie daar wel uh, ook, ook problemen mee. En ik denk voor Nederlandse vrouwen, daarom zei ik geluk, gelukkige moeder, gelukkige werker... Uh, zou meer uren werken en dus eventueel meer kinderopvang um, goed zijn. Oké, okay, dank je. <laughs> Blijf aan tafel. Ja, we gaan naar de muziek, want uh, Swelder is hier... en uh, normaal zijn ze met z'n vijven, maar uh, vandaag... Uh, zijn er twee heren uh, bij ons in de studio uh, uh, te gast. En dat zijn Bart Drost en Gelke Boontje. En ze gaan een nieuwe single spelen en die heet Spineless. Mm. Things are stronger, stronger than a man. Every time I made it home I long to make it home to you Every time I made it home I long to make it home to you He says he won't have his son And Growing up like that Never could I lie to you, no, never. Never could I lie to you. Every time I made it home, I longed to make it home. met hun nieuwe single 'Spineless'. Bart Drost zang en gitaar en Gelke boontje op viool. Op 9 februari spelen ze in Utrecht met de hele formatie en eh, eh, nou, zo zijn er nog een aantal optredens. Eh, meer eh, kijk vooral eventjes op de website zwelter.nl voor meer informatie. U luistert naar Radio 1 tot 7 uur Pavlov. En vandaag praten we in Pavlov met sociologe Katja Begal... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en met klinische psychologe Claudie Bokting, hoogleraar in Groningen. Het college voor zorgverzekeringen wil dat we minder geld uitgeven aan de zorg. Het voorstel om de behandeling van bepaalde psychische stoornissen... niet langer te vergoeden leidt tot veel afkeurende reacties... bij patiënten en bij artsen. Claudie Bokting, jij doet onderzoek naar depressies... je werkt ook bij een GGZ-instelling... en deze week liet jij weten het voorstel van... Die, dat college dom te vinden. Even, even heel kort. Wat houdt het voorstel precies in? Uh, ik heb ja, trouwens nee, gezegd... Enorm. dat ik een dom voorstel <lacht> nou, vind. je keurt het af. Nou, ik, ja, ik heb er wel kritiek op. Uh, het voorstel houdt eigenlijk... Kort gezien, de, de, het is eigenlijk een vrij uitgebreid voorstel, maar het komt er eigenlijk op neer... dat men uh, aan de hand van deze uh, vier uh, categorieën... dus klassificatie van aandoeningen... nou, eigenlijk vrij willekeurig uh, groepen eruit halen... en zeggen, nou, en, en dat vergoeden we niet meer. Vier klassificaties, vier groepen. Nou ja, dat betekent eigenlijk in kort gezegd... ze gebruiken een, een boekje aan de hand, van, aan de hand waarvan uh, allerlei psychische stoornissen worden gerubriceerd, geclassificeerd. Mm -hmm. En daar kiezen ze er een aantal vrij willekeurig uit... en zeggen ze, nou, dat vergoeden we niet meer. Dus als deze mensen dan Geef naar ze. de GGZ komen voor zorg... nou, dan wordt dat vervolgens dus niet meer aangeboden. Geven ze een voorbeeld van zo'n... Nou, zo bijvoorbeeld geven aan... er zijn voor heel veel van deze psychische stoornissen... zoals psychose en depressie en angststoornissen... zijn een soort restcategorieën. Dat heet niet anders omschreven... Uh, dat zijn eigenlijk mensen met forse psychische klachten die niet, net niet binnen die zeg maar, uh -huh. uh, hokjes passen. En DSM heeft destijds over nagedacht. Ja, niet alle psychische klachten zijn er helemaal netjes in. Wie was deze? Uh, nou, ja, zeg maar de, de, de ontwikkelaars van uh, het klassificatiesysteem, okay. hè, zeg maar, het diagnosesysteem van die psychische aandoening, die hadden bedacht, nou ja, niet, niet alle mensen met fors psychisch leed, daar past dat precies allemaal in die hokjes. Maar, dus dat noemen wij. Uh, voor die stoornissen niet anders omschreven. Nou, uh, het voorstel van de CVZ is om uh, zorg voor die mensen niet meer te vergoeden. Nou, dat is volstrekt willekeurig, want dat zijn mensen die wel degelijk forse psychische stoornissen hebben, maar gewoon net een wat ander beeld laten zien. En uh, dat zien wij in de klinische praktijk heel veel. ander voorbeeld is mensen, uh, ze geven aan dat als psychische stoornissen een somatische oorzaak hebben, een lichamelijke, dan een lichamelijke ja. oorzaak, dan moet dat niet meer vergoed worden. En hey, wat, wat is daar een voorbeeld van? Uh, nou, ja, dat is al een hele interessante kwestie. Want uh, er is nu steeds meer, hè, in de afgelopen jaren... steeds meer onderzoek gedaan naar de neurobiologische basis... van allerhande psychische klachten. En daar vinden we ook uh, steeds meer evidentie voor. Dus dat zou dus betekenen dat zodra er weer een nieuw inzicht is... bijvoorbeeld voor neurobiologische basis bij psychose of depressie... dat het vervolgens niet meer vergoed wordt. Dus dat veronderstelt... Okay een soort duidelijke scheiding van zomaar eigenlijk van het lichaam en psyche, waarvan we al heel lang weten dat die, dat die er niet is. Dat is één. Die beïnvloeden elkaar, hoe dan ook. Ja, ja, die beïnvloeden elkaar en er zijn psychische aandoeningen... die ook een, een, uh, zeg maar een lichamelijke, een somatische basis kunnen hebben. En andersom... Uh, uh, geldt natuurlijk ook dat je kan. Uh, er zijn ook somatische aandoeningen, lichamelijke ziektes, zoals ik zeg maar, als je een hersenbloeding hebt gehad, die ook forse psychische consequenties kan hebben en die ook weer kan leiden mm -hmm. tot psychische stoornissen. Het zou dan betekenen dat dat niet meer valt onder de zorg zoals die vergoed wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dus uh, dat is nogal wat. Ja. En eigenlijk, nou, ik heb het rapport uitgebreid bestudeerd... en ja, ik kan het eigenlijk niet anders lezen dat het een, een, ja, weer een, opnieuw een poging is... om uh, fors te bezuinigen uh, in de vergoede zorg. Maar jij schreef ook, uh, en waarschijnlijk als je dit gaat verwaarlozen... je gaat dit niet uh, snel behandelen dan gaat het op de duur meer geld kosten. Ja, want er zijn nog andere voorstellen in het rapport. Bijvoorbeeld, dat, dat noemen ze dan geïndiceerde preventie. Dus dat je bij groepen waarvan je al weet... dat die een heel hoog risico hebben om een psychische aandoening te krijgen... of dat eigenlijk al sluimerend hebben. En we hebben daar effectieve methoden voor. Dat zijn eigenlijk hele korte behandelingen... waarmee we kunnen voorkomen dat die mensen straks zeg maar, in de GGZ... Echt met een forse stoornis komen. Daar zeggen ze ook van, nou dat willen we eigenlijk niet meer vergoeden. Dus dat betekent, daarmee creëer je eigenlijk in toenemende mate een groep mensen met psychische aandoeningen... die chronisch zijn, die resistenter zijn... waarbij wij ook minder succes zullen hebben om hen te behandelen. En daarmee creëer je natuurlijk al op middellange termijn... juist hogere kosten, ja. zowel binnen de GGZ... maar overigens ook in de algehele gezondheidszorg. Want mensen met psychische klachten die niet behandeld worden... die komen ook veel meer bij de dokter, bij de medisch specialist. En die ja. hebben overigens ook, als ze een lichamelijke aandoening hebben... en je behandelt de psychische aandoening niet. Een slechtere prognose voor de lichamelijke aandoening. Dan verslechtert dat ook. Ja, en dat kost dus ook weer meer. Ja. En die 4 het... miljard vond ja. ik eigenlijk best veel. Hè, die dat kost. Ik dacht, waarom kost dat eigenlijk allemaal zoveel? Hebben wij zoveel aandoeningen? Nou, ik weet het ten op ik ja, ik, ik weet niet waar ik eigenlijk mee niet moet vergelijken maar ik weet eigenlijk niet of dat wel zoveel is. Bijna ietsje meer dan de SNS bank ja. <laughs> zou ik nu zeggen. Ja, dat is bij de vraag waarom is het zo dat mensen die een lichamelijke aandoening hebben dat we het daarvoor vanzelfsprekend vinden dat die hulp krijgen en dat het ook vergoed wordt. En waarom voeren wij deze discussie over psychische aandoeningen? Want we hebben het hier wel over forse psychische aandoeningen. We hebben het hier over mensen met psychotische stoornissen. We hebben het hier over mensen met uh, vaak al ernstige depressies. Want dat zijn de depressies die nu over het algemeen... nog in de GGZ behandeld worden. Overigens, waarvan ook een behoorlijk percentage... uiteindelijk uit het leven stapt. Het gaat niet over onschuldige... Het levensstapje uh, bedoelt uh, een einde aan hun leven maken. Ja, hm. he, we weten ook dat de kans op suicide uh, veel groter is. Als, en zeker als, als je deze mensen geen behandeling aanbiedt. Dus het gaat niet over aandoeningen. Het gaat wij, wij in binnen de met name tweede lijn. He, dus dan hebben we het over de ouderwetse RIACH's, die nu allemaal andere namen hebben. Daar worden met name mensen behandeld met ernstige psychische aandoeningen. En ik zou eigenlijk. Ik zie niet in waarom die mensen waarom daar geen geld besteed nee. en zo moeten Het is een worden. enorme stap terug eigenlijk, hè? Het is een enorme stap terug. Ik denk ook, van ik zit nu 20 nou ja, jaar in de GGZ, ben ik werkzaam ook als klinicus. En um, als je terugkijkt, dan kun je zien dat, dat we eigenlijk heel hard gewerkt hebben... om dat stigma, dat taboede, een beetje af te halen. Dat mensen, als ze echt forse psychische klachten hebben, dat ze hulp zoeken... in plaats van dat ze daarmee blijven lopen en dat ze hun veel ziek zijn en hun werk kwijt krijgen en dat soort zaken. Wat ook weer heel veel kosten genereert. Je ziet geleidelijk aan dat het acceptabeler is geworden. Althans, het is... Toch, je mag tegen iemand anders zeggen... nou, ik, ik ga toch hulp zoeken, dat is nu het, dus uh, ik, ik ken een heleboel mensen die gewoon zeggen... ik, uh, uh, ik ga naar een psycholoog of, uh, of, of daar ben ik een tijd geweest. Uh, het is niet meer iets wat je voor jezelf houdt, hè? Nee, dus je zou kunnen zeggen, het taboe is minder geworden. Het is het trouwens nog steeds wel, maar het is in ieder geval minder geworden... En nu langzamerhand beginnen we toe te groeien naar ja, eigenlijk een volwaardige zorg voor mensen met uh, psychische klachten. En dat kan nog veel beter. Maar we kwamen natuurlijk uit een achterstandspositie. En ja, die achterstandspositie, en dan heb ik het. Achterstand over... ten opzichte van lichamelijke klachten. Ja, ja. Ja. En, en, en ten dat hebben ten opzichte als ik kijk naar twintig jaar geleden, zelfs tien jaar geleden, dat, nou, dat, dat was echt ten opzichte van de lichamelijke zorg, een achterstandspositie. En, en natuurlijk kost het ook geld als je mensen daadwerkelijk gaat behandelen. Ja. En ik vind het toch ook wel bijzonder als we nou het wat breder trekken. Als je ziet nu in de medische, eigenlijk internationale uh, bladen zoals uh, Nature en Lancet. Dat zijn geen psychiatriebladen, maar dat zijn algehele het somatiekbalen. Ja. En die geven nu aan van ja juist in tijden... Van economische crisis moet je juist blijven investeren in de opvang eigenlijk van het sociale systeem. In de opvang uh, en ook de behandelingen, met name ook psychologische behandeling van mensen met psychische klachten. Waarom juist in tijden van crisis? Nou, omdat het als je het niet doet, genereert het ook weer heel veel kosten. Uh, het, he, als je deze mensen niet tijdig. Want juist eigenlijk in tijden van crisis komen depressies op? Eigenlijk. Of ja, nou, mensen... niet alleen depressie. Depressie is een, een grote noem, maar ook angst. Maar je ziet ook dat het, het kost een maatschappij in die zin... dat is een beetje onbiedig om uh -huh. te zeggen naar de mensen die daar nu aan lijden. Maar toch, het kost een maatschappij ook werk uh, of geld... omdat het productie enorm productieverlies oplevert. Want mensen die zitten dan ziek thuis, um, dus kunnen hun werk niet meer doen? Bijvoorbeeld. Ze zitten ziek thuis, of ze, uh, ze verliezen hun banen... of, of ze gaan wel naar het werk, maar ze functioneren minder goed op het werk. En als je nou naar Nederland kijkt, want wij zijn in principe harde werkers. En, en je ziet ook eigenlijk de tolerantie is in die zin ook binnen het werk afgenomen... voor productieverlies binnen het werk. Dus voor mensen die eigenlijk minder goed produceren dan dat je gewend zijn. En daarmee genereer je ook weer mensen die... Uh, ja toch eerder ontslagen worden. En als je eerder ontslagen wordt, heb je ook weer een grotere kans... op het ontwikkelen van psychische stoornissen. Behandel je ze niet, dan betekent dat ook weer... dat je vervolgens minder kans hebt om er weer tussen te komen. Dus psychische klachten, en dat is echt uitgebreid... ook internationaal doorgerekend... dat genereert forse economische of, uh, kosten. Het genereert kosten. Dus het, het, het is uh, in die zin wel hartstikke dom eigenlijk, dit dat voorstel. Ja, het is... Want ja, je snijdt jezelf eigenlijk in de vingers. Nou ja, kijk, ik snap CVZ ook wel. Zij willen gaan kijken van, nou, hoe kunnen we nou zorgen... dat die stijging van kosten, dat die eigenlijk wat, nou ja, wat afgetopt wordt. Ja, want voor dit jaar verwachten ze bijna 4,5 miljard, hè? Ja, ze, ja, er is nog steeds sprake van een stijging, dat is ook een zorg. Maar ik, waar ik eigenlijk toe wil oproepen, is om zowel met de beroepsvereniging als CWZ, als het ministerie... als bijvoorbeeld GZN Nederland, maar toch ook de universiteiten te gaan kijken... hoe zou je daar wat aan kunnen doen? Ja, want zou het goedkoper kunnen? Nou, Ik denk het eerste doel wat je zou moeten willen hebben... is dat de stijging in ieder geval... dat, dat die wat... Ik denk, je moet eerst eens beginnen om te kijken... of je die stijging wat kan... Uh, aftoppen Of dat mogelijk. Ik denk dat we daarmee moeten beginnen. En ik denk wel dat we een enorme verbeterslag te maken hebben. En daarmee ook een efficiëntere zorg kunnen leveren. Als we bijvoorbeeld eens zouden beginnen met heel systematisch te gaan kijken... welke zorg, welke psychische zorg is nou effectief? En ook kosteneffectief? En daar doen wij vanuit de universiteiten al jarenlang heel veel onderzoek naar. En Nederland is daar internationaal gezien ook echt... Een van de toppers in. En laten we aan de hand van dat soort uh, onderzoek is... met die verschillende partijen gaan kijken van... nou, kunnen we daarmee nou... In ieder geval die stijging houdt op. Is, dat, is er daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van een consulten via internet bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld in Nederland is er heel veel onderzoek gegaan en ook heel veel ontwikkeling van alle internetinterventies. Uh, Ik ben daar zelf ook mee bezig. En um, uh, daar zien we ook goede resultaten. Er is overigens nu ook al een uh, nieuw stelsel wat in gang gezet wordt. En dat is ook een beetje raar aan dit voorstel van het CWZ, is een nieuw stelsel waarin basiszorg wordt geïmplementeerd. Dus heel veel van de relatief dure zorg in GGZ, dus in de tweede lijn... gaat overgebracht worden naar basiszorg met wat minder gespecialiseerde mensen. Waardoor mensen met iets lichtere klachten... dus eigenlijk minder complexe klachten, zo moet ik het eigenlijk zeggen... die krijgen dan ook zeg maar, euh, euh, nou ja, wat meer nou ja, goedkopere zorg aangeboden... die toch effectief is, zoals internet... Behandelingen, zoals zelfhulp. Of zoals uh, psychologische zorg, door wat minder gespecialiseerde zorg die daarmee ook. Uh, of hulpverleners die daar ook goedkoper zijn. Maar, dus maar, dat, die ontwikkeling is al, dat is al uit, dat is al besloten, dat gaat nu ook uitgerold worden. Dus ik denk ook, laten we nou eerst eens kijken wat dat oplevert. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je, uh, als je last hebt van uh, psychische klachten en je gaat. Uh, de boekenwinkel in en je komt met een paar zelfhulpboeken thuis... dat je denkt dat je daarmee geholpen bent... maar dat je eigenlijk gewoon ook um, uh, een arts nodig hebt... om te kijken of het wel goed met je gaat, of je ja. wel goed bezig bent. Ja, We, dus, waar, waar zit ja. daar die scheidslijn? Voor wie, wie, wie kan je uh, op die manier zeg maar, um, bereiken of helpen? Nou ja, op dit moment is het natuurlijk zo dat de huisarts... huisarts heeft daar een hele belangrijke rol in. Hè? Dus als iemand twijfelt van... nou kan ik dit wel alleen af met een zelfhulpboek? Uh, uh, dan kan die naar de huisarts gaan. En de huisarts kan eigenlijk mede beoordelen. Is dat nou nodig of niet? Maar wat het voorstel van CVZ is... Hè, nu om een heel stuk van die zorg weg te halen binnen de geestelijke gezondheidszorg. En dan zal de huisarts... die zal eigenlijk een heel, niet alleen maar moeten onderscheiden... moet ik nu verwijzen ja. of niet... maar die zal vervolgens ook nog die gespecialiseerde zorg, gespecialiseerde zorg moeten gaan leveren. Dus dat is nog een ander punt... Ja. waarvan overigens de huisartsenorganisatie... Uh, en diverse interviews zijn er ook in allerlei kranten al geweest. hebben eigenlijk. Die expertise hebben wij helemaal ja. niet. En we hebben die tijd ook niet. Ja. Zit zitten, ja. zitten bij dat college dan impliciet ook eigenlijk het verwijt van hen... Uh, heel veel mensen zijn maar een beetje aanstellers. Het is allemaal zo ernstig niet... Nou ja, die indruk heb ik eigenlijk niet. Want uh, als ik nu. Ik heb echt. Als ik inhoudelijk echt naar het rapport kijk. Uh, dan valt het mij op dat zij eigenlijk niet de ruimte hebben genomen. om een goede analyse te uh -huh. maken. van wat heeft nou echt die kostenstijging bepaald. En dat ze eigenlijk. het lijkt wel of ze vrij ad hoc hebben gedacht. Nou laten we dit dan maar weglaten. en, en, okay. en dat niet. En dat niet. Uh -huh. Terwijl als ik kijk naar die doelgroepen. bijvoorbeeld die mensen die daarnaast ook nog een forse somatische. lichamelijke aandoening hebben Zoals een ongeneeslijke uh, kanker of al dat soort vreselijke dingen. En dan psychische stoornissen ontwikkelen. Dat, dat gaat niet over... Um... Aanstellerij. Nee, ik kan me toch niet voorstellen... Nee. dat het college van zorgverzekeraars zou denken dat dat zo is. Ik denk dat zij misschien onder tijd... Uh, uh, een rapport hebben gemaakt... waarbij ze onvoldoende gebruik hebben gemaakt... eigenlijk van alle kennis die er nu in Nederland is. En... Uh, uh, ook al het onderzoek ook naar juist interventies die veel goedkoper zijn. Daar doe je zelf onderzoek naar? Ja, ik doe er ook onderzoek naar. Vertel er eens wat over. Uh, al ja, al ik, al. Doe, ja <laughs> ik doe eigenlijk, ik, ik, hou me heel veel bezig met uh, depressie. Um, ik, nou, ik wil iets zeggen over het onderzoek dat ik doe... maar ik wil mijn collega's in het veld uh, binnen klinische psychologie en psychiatrie niet tekort doen... want er wordt heel veel onderzoek gedaan in Nederland... naar de ontwikkeling van goedkopere interventies... En, uh, en waarbij ook meegenomen wordt, is het nou echt effectief. En, en even effectief als de wat dure interventies. En dat doen ze met z'n allen heel goed. En wat ik onderzoek is... Ik doe heel veel onderzoek naar preventie van terugval bij depressie. Wij kijken bijvoorbeeld, van, nou, zou het nou mogelijk kunnen zijn... om in plaats van vaak jarenlang en zelfs levenslang antidepressiva gebruik... met een korte training van maar acht keer... Uh, of je daarmee mensen zou kunnen beschermen... Uh, tegen weer opnieuw, dat ze weer het terugkomen. opnieuw depressief worden. Ja. En dat is omdat we inmiddels weten uh, dat depressie bij de meeste mensen helaas weer terugkomt. Dat het geen eenmalige aandoening is. Maar we doen ook onderzoek, uh, samen met Gemma Krok doe ik dat, en het Trimbos Instituut, naar een internet uh, variant, waarbij mensen dat eigenlijk gewoon heel, voor een heel groot deel zelf doen. En dan krijgen ze nog een paar keer heel kort ondersteuning, telefonisch, van een therapeut. En de maximale tijd die een therapeut dan voor één iemand uh, kwijt is, is 30 minuten, in plaats van wat we gewend waren, uh, acht uur bijvoorbeeld. En oh, dat werkt? Nou, daar zijn, wij zijn nu net in de afronding uh, van die studie... dus we moeten nog gaan kijken wat de effecten zijn. Uh, maar bijvoorbeeld voor de acute behandeling van depressie... dan daar weten we nu ook al dat, dat internettherapie werkt. Alleen de vraag is nog... Um, uh, werkt het ook voor de mensen met ernstige uh, depressie... zoals we die in de GGZ zien? En we zien wel dat mensen vaak toch nog ondersteuning hebben bij het uitvoeren van die internetinterventie. Want, want hoe gaat dat op internet? Ik, ik ben depressief. Ja. Of ik ben het geweest. En ik ja. wil dat voorkomen dat ik het nog een keer word. Wat, wat kan ik doen dan met, via internet? Nou ja, nu uh, bijvoorbeeld zou dat nog kunnen in het kader van een, uh, uh, van een experimenteel onderzoek. Hè. Dan, dat heet depressievrij.nl. Maar uh, het is, uh, dat is een site. Depressive. Dat is een site en dan kan je op en dan kun je inloggen. Dat is eigenlijk voor heel veel internet. Uh, dat, kan, dat kan iedereen nu thuis doen, bijvoorbeeld? Dat kan. Dan ja. kan je inloggen. Dan moet je even aanmelden en zo. Dan moet je inmelden. En dan kan je eigenlijk beginnen met. Alle, met uh, er worden je allerlei vragen gesteld. Je geeft er antwoord op. Dan krijg je in sommige internetprogramma's krijg je automatisch feedback van hé, hey, dit is een indicatie. Dat het nu langzamer toch wel wat minder goed met je gaat. Probeer deze oefeningen eens, waarbij je wat meer zicht krijgt op welke gedachten nu een rol speelt. Wat spelen is, is zo'n oefening? Nou, een oefening is bijvoorbeeld eerst eens gaan kijken van ge, ge, uh, wij weten bijvoorbeeld, he, het cognitieve model is een veel gehanteerd model. Dat bepaalde gedachten. Van invloed zijn op hoe je je voelt. En bij depressie, bijvoorbeeld, weten we dat er heel veel negatieve gedachten zijn. En die, en die maken ook dat, je, dat het rotte, nou ja, het sombere gevoel in stand gehouden wordt. Dus de oefening is dan gericht op. Eerst een zicht krijgen op die gedachten. Nou, dan krijgt iemand bijvoorbeeld een lijstje en kan je aantikken. Hé, welke gedachten herken je? Nou, en dan krijg je feedback automatisch terug van hé, opvallend is dat met name dit type gedachten een rol spelen. Bijvoorbeeld. Ik doe het toch niet goed genoeg of ik kan het niet. Nou, en vervolgens krijg je een oefening om uh, te onderzoeken van hoe reëel deze gedachte nou is. Nou, daar, dat is een beetje moeilijk om nu via de radio uit te leggen. Maar, nou, maar dit uh, kan ik wel volgen. Ja, nou, en dan wordt word je eigenlijk aan de hand genomen om allerlei oefeningen te doen om te onderzoeken. Hoe zit het nou precies met die gedachten? Uh, andere varianten zijn. Maar de bedoeling is dat je die ja. gedachten niet meer hebt. Dat je die vervangt door andere gedachten. Nou ja. Niet zulke negatieve. Nou, inmiddels uh, iets wat je hebt... Dat, dat kan je niet zomaar wegpoetsen. En net zoals dat je gevoelens... die als je heel rot voelt... Kan je, dat helpt niet dat iemand tegen je zegt... Van, nou, hou er eens mee op. Hou eens mee op. Ja. Jij voelt je helemaal niet rot. Dat heeft niet ja. zoveel zin. Maar het heeft veel zin om na te denken... oké, okay, maar welke gedachten spelen uh, nu een rol? Bijvoorbeeld, stel, net red ik naar deze studio... en ik dacht, nou, het interview wordt weer helemaal niets. Ja, dan Is heb ook je toch... Ja, Ik wou het. En het is serieus. ook nog eens zo. Ja. Nou, maar dan, dat geeft je in ieder geval een groot gevoel. En wat, waar je toe aangespoord wordt, is om eens grondig te gaan onderzoeken van nou, hoe groot is de kans nou eigenlijk dat het inderdaad niets wordt? En is het nou echt zo dat het aan alle kanten een fiasco was? Of waren bepaalde onderdelen minder goed? En op grond daarvan ga je kijken van nou, klopt deze gedachte nou? Of, of, of is het toch, ligt het toch wat genuanceerder? En dan, en dan kan je eigenlijk zelf beslissen of uh, ervaren van nou, eigenlijk valt het allemaal wel reuze mee. Dus ik hoef me helemaal niet zo rot te voelen. Klopt. Of ontdekken, ja, het was ook inderdaad een waardeloos interview. Ik moet nooit meer interviews geven. Of ik moet, daar aan, ik moet dat gaan trainen. Dit is een probleem, daar moet ik wat aan gaan doen. Dus het spoort je aan eigenlijk tot actie? Ja, tot actie. Ofwel herzien, ofwel het probleem oplossen. Nou, ja, dat, dat kan voor een deel via internet. En we weten inmiddels op basis van onderzoek... zowel ter preventie van terugval... als bij uh, behandeling van depressie en overigens ook angst... dat als daar een vorm van therapie ondersteuning is van een therapeut, dat kan heel weinig zijn... al is het maar af en toe chatbased of met een telefoontje... dat die effecten wel goed zijn. Oké, okay, college van zorgverzekeraars. Ja. Dit is een manier om ook een beetje minder kosten te maken. Uh, ja, we zijn, Het is bijna zeven uur. Uh, tot zover Pavlov voor vandaag. Met dank aan Katja Bagal en Claudie Bokting. Luisteraar, als u wilt reageren, dan kunt u ons mailen. Doe dat dan naar pavlovradio.ntr.nl. Straks langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag. Ondertussen op de redactie van De Overnachting...